Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn tot nu toe bijna 80 avondruilschoppers veroordeeld. Vorige maand gingen in meerdere steden mensen de straat op. Ze gingen tekeer tegen de politie, smeten stenen naar de ME en plunderden winkels. En vandaag deed het een rondje langs de rechtbank en heeft het aantal aanhoudingen op een rijtje gezet. Na de avondklokrellen zijn door snelrecht in het hele land 79 relschoppers veroordeeld in 91 zaken. En daar blijft het niet bij, zegt Justitie. Alleen al afgelopen week zijn er nog eens acht personen opgepakt. En er wordt ook nog goed gekeken naar alle camerabeelden in de hoop nog meer avondklokrellers te vinden. En over de avondklok gesproken. De politie in Katwijk heeft gisteravond 16 jongeren een boete gegeven omdat ze zich er niet aan hielden. Ze stonden te feest in een bunker in de Duinen. Het is niet alleen link qua coronabesmettingen, zegt de politie. ook kan de boel er niet goed doorluchten en is er kans op koolmonoxidevergiftiging. Een motorrijder is zijn rijbewijs kwijt omdat hij te hard langs de politie scheurde. Hij tikte al de 157 km per uur aan op de A16 bij Breda... De politie zag hem bij een controle en zag de motorrijder even later zelfs de 175 per uur halen. Zijn roze pasje mocht hij inleveren. In heel het land lijkt onderweg door de zon en de zachte temperaturen vandaag. In de bossen is het al sinds vanochtend vroeg druk. En ook op de stranden loopt het vol, ziet verslaggever Remco de Kloeze. Rondom het Coerhouse is het wat drukker. Daar hebben ook een aantal cafés boksen buiten gezet waaruit muziek klinkt. Daar zie je wel dat het wat drukker wordt. Nou, dat is op zich wel wat drukker inderdaad. Ze gaf het wel aan van, nou, dus de mensen komen wel uh, wat dichter bij elkaar. Maar iedereen is al met zijn eigen gezin. Dus dat valt dan wel weer, denk ik, mee. Maar wat ik tot nu toe zie nog. Ja, zometeen heeft iedereen een paar biertjes op. en ik zie hier en daar toch ook al wat mensen wat dichter bij elkaar gaan staan. Dat kan geen probleem opleveren. Nou, volgens mij zijn die besmettingen die oplopen buiten zo uh, gering dat het eigenlijk niet van toepassing is. Nee, ik vind het eigenlijk wel uh, fijn om uh, even uit de bubbel te zijn. En welke bubbel is dat? De corona bubbel. Volgens de gemeente Den Haag is het nergens te druk. Het is trouwens de eerste zachte dag van het jaar. De thermometer tikte in de beeld 15 graden aan. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Kouder dan 6 graden wordt het niet. Morgen opnieuw een stralende dag, veel zon. En het wordt nog iets warmer dan vandaag. Het kan 18 graden worden in Limburg. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzamer rijden op de N201... Zandvoort richting Hoofddorp. Voor de aansluiting met de N208, 2 kilometer met dik 10 minuten vertraging. De andere kant op bij Zandvoort, 2 kilometer en ruim 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 We beginnen op deze zonnige zaterdagmiddag uur drie lekker. Met een hele goede gouden oude plaat uit de jaren zeventig. Uiteraard gezongen door Carly Simon. Volgens mij een van haar grootste hits. You're so fame. Inderdaad aan het begin van de derde uur Zandvoort op zaterdag. En daarin hebben we nog de volgende onderwerpen. Over een tweetal platen, luisteraars en kijkers niet te vergeten... Uh, hebben we natuurlijk uh, pit Report. En dat heeft uh, alles te maken met... Uh... Ja, het toch korte verlengen van uh, Lewis Hamilton van zijn contract. Want hij hebben al een meerjarig contract. En, uh, met een bedrag erbij, uh, wat ik niet uit kan spreken. Maar het is een eenjarig contract geworden. En zal natuurlijk ook, uh, dat geeft natuurlijk weer ruimte voor speculatie. Ook uh, Christian Horner heeft uh, van zich laten horen. Maar daarover meer tijdens Pits Report over een tweetal platen. Half vijf is het tijd voor Dier van de Week. En deze week uh, luistert hij naar de naam Dumpy. Ja, veel, er zitten geen honden meer in het asiel. dus geen hond te bekennen. Maar er zijn nog wel één of A2, geloof ik. Twee katers, dan wel poezen. En één daarvan is Dumpy. Dus om half vijf hebben we tijd voor Dumpy. Ja, die van vorige week, Willem, die heeft een mooi plekje gekregen trouwens. Ja, die is, die is goed recht. Een mooie Valentijns date was dat voor Willem. Ja. Nee, wat dat betreft het gaat, loopt het, loopt het stormen bij de dieren asiels. Uh, dan hebben we daarna natuurlijk uh, tijd voor Zandvoort op een zaterdag live. Een uh, live registratie uh, van uh, een bekende uh, medley of nummer van een bekende groep. En uh, die hebben duidelijk een link naar de Boeddha Club ingegeven. Zijn... Ga jij een medley doen? Uh, ja, <laughs> zij, zij gaan een medley doen. Oh, Oké. Okay. Het, het heeft een link met de Boeddha Club, is mij gisterenmiddag uitgelegd. Uh, het gedicht van de week zijn we al niet helemaal uit. Ik bedoel, ik heb een aantal. Uh, ik heb een tweetal die. Uh, uh, Klaar liggen waarvoor uh, meerdere aanvragen zijn. Dus uh, dat zullen we nog eventjes uitvechten welke dat wordt. In ieder geval, het liefhebbers van het gedicht van de week. Kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En als jij het over de Boeddha-club hebt... dan uh, trekken we de disco-schoenen alvast een uh, klein beetje aan, hè? Ja, ook uh, uit het uh, begin uh, jaren tachtig uh, de volgende plaat die we voor je gaan draaien. Zet je speakers maar wat harder op je koptelefoon bij deze van uh, First Choice en Dr. Low. He's got the and the When love. His lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what a doctor does maakten ze nog 12 inchers. Platen die uh, ja, ruim acht minuten deden. En uh, daarover deden voordat uh, de laatste groep uh, geslagen was. Om het zo maar te zeggen. En dat geldt ook voor uh, deze van de First Choice en Dr. Love. We houden het bij iets meer dan vier minuten. Want uh, zo dadelijk hebben we uiteraard weer de Pits Report. Zoals je dat op zaterdag en zondagmiddag uh, gewend bent. Maar eerst uh, deze van uh, Artists United Against Apartheid. in Sun City... Let's uit de tijd dat Nelson Mandela nog gevangen zat. Je de Sun City, de single van de artiest United, Against apartheid. ZFM, Race Radio, pit Report. pit Report. Vijf minuutjes te laat, maar hij zit er klaar voor, gelukkig maar, de Pit Reports. Red Bull Racing heeft bevestigd dat vanaf 2022 de technologie van de huidige motorleverancier Honda gaat overnemen. De Japanners stappen na dit jaar, zoals velen van u weten, uit de Formule 1. Red Bull sloot eerder al een deal met Honda om de krachtbron in eigen beheer te nemen. De laatste stap was de overeenkomst met de andere teams... die vorige week werd gesloten over een bevriezing van het motorreglement vanaf de start van 2022. Red Bull Racing, waar Max Verstappen rijdt... en zusterteam Tauri, maken tot de invoering van de nieuwe motoren in 2025... dus gebruik van de Honda-technologie. Red Bull heeft daarvoor een nieuwe instantie opgericht... Red Bull Powertrains Limited... dat ook zal opereren vanuit Milton Keynes. We zijn dankbaar voor de samenwerking met Honda in dit opzicht... voor het helpen verzekeren dat zowel Red Bull Racing als Alpha Tauri competitieve motoren blijven hebben... Al dus Red Bull topadviseur Helmoet Marco. De oprichting van de Red Bull Powertrain Limited is een gewaagde set van Red Bull... maar het is één die we hebben gemaakt na zorgvuldige en gedetailleerde overweging. We zijn ons bewust van de enorme inzet die vereist is... maar we geloven dat de oprichting van dit nieuwe bedrijf... Het meest de, de, de meest concurrerende optie is voor beide teams... Red Bull Racing Team Christian Horner, achterkans groot dat Mercedes zal aankloppen bij Max Verstappen, mocht Lewis Hamilton na het komend seizoen ermee stoppen. De zesvoudig wereldkampioen Hamilton verlengde zijn contract onlangs met slechts één jaar. Verstappen ligt weliswaar tot en met de 2023 vast bij Red Bull Racing, maar in die verbindenis staan ontsnappingsclausules. Zowel Horner als Red Bull adviseur Helmut Marco hebben de afgelopen dagen het bestaan daarvan bevestigd. Bij een niet-competitieve auto zou Verstappen al na dit jaar kunnen vertrekken... al dus de Telegraaf in oktober, zoals de Telegraaf vorig jaar oktober al meldde. Horner beseft dat Mercedes gecharmeerd is van uh, Verstappen... wat gezien dienststatus in de Formule 1 niet zo vreemd is. Ik weet zeker dat Max bovenaan hun lijstje met rijden staat... als Lewis Hamilton besluit te stoppen. Maar ze hebben ook George Russell en andere coureurs die voor hem beschikbaar zijn... stelde Horner afgelopen maandag tijdens een gesprek met de Britse media... De teambaas van Red Bull maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over een vervroegd, vervroegd vertrek van Verstappen. Zoals altijd met dit soort zaken gaat het, gaat het meer om relaties dan om contracten. Je haalt alleen het contract uit de lade als je een probleem hebt. Dat is, in mijn ervaring, dat is mijn ervaring althans. Ik denk dat de relatie met Max zeer sterk is. Hij gelooft in het project en wat wij doen en ziet de investeringen die Red Bull doet. Hij gelooft in de mensen in het team en het werken binnen het team. Dus ik ben ervan overtuigd dat we niet hoeven te verwijzen naar contractuele clausules. Ik denk dat het er uiteindelijk op aankomt of wij hem een competitieve auto leveren. Dat is wat hij wil, maar ook wat wij willen. Hij heeft dat nodig, wij hebben dat nodig. Dus wat dat betreft zitten we in dezelfde situatie. In ieder geval nog voor een jaar zou ik dan zeggen. Want wat daarna gebeurt, dat is... Uh, ja in een glazen bol kijken, denk ik. Maar opties zijn er. Ja, zo is dat zeker. Ja. Dus dat was hem. Ja. ja, dan gaan we nog uh, even naar, uh, naar Red Bull uh, trouwens. Want uh, op de CFM-app uh, las ik dat de uh, teamprestatie 23 februari is van, uh, ja. van Red Bull. Uh, Klopt. Klopt dat? Er zijn al een aantal teams die hebben de auto's al laten zien. Maar ja, wat zie je? Je ziet wat andere kleuren, andere sponsors erop. Maar ja, dat is meer een managementverhaal. Uh, er staat een beetje achter hè, nu bij uh, Red Bull. Ja. De RB16B. Klopt. Nee, uh, nee, uh, ja. ja. Nee, ja, klopt. B. Ja. ja. Geen uh, RB19, nee, de RB18B. Heel goed. Nee, uh, 16B. b Heel goed, uh, meneer Harms. Ja, toch? Ja, nee. Ja. Maar, ander uh, verhaal wat er ook uh, bij stond, uh, trouwens. Uh, dat de circuitontwerper uh, in Zandvoort. had gezegd dat het uh, heel spannend gaat worden op het circuit met heel veel inhaalacties. En andere experts zeggen juist weer dat, ondanks de kombocht. Ja. dat inhalen toch wel een probleem blijft uh, binnen Zandvoort. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat. Uh, Uiteindelijk gaat uitwerken. Silverstone is bijvoorbeeld ook een hele korte, korte baan. En bedoel, qua lengte is, is Zandvoort natuurlijk niet is 4,2 kilometer ongeveer. Maar het uh, is niet veel langer dan, uh, dan Silverstone. En in Silverstone heb je na, na drie, vier ronden al de eerste inhaalmanoeuvres. Ik verwacht die ook uh, op Zandvoort trouwens. Precies, zelf ontwerpen. Dus uh, dat moet helemaal goed komen. Tot zover de Pit Report. We gaan door met hele mooie muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Hier is uh, een van de mooiste plaatsen aller tijden. Bad Hearts in de LA-song. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late. She got home late. She drank so hard the bottle leaked. And she tried and she tried and she tried and she tried. And she tried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 them wordt iedere hou <laughs> houwe <laughs> platina I can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. I ah, sugar. got <laughs> Your sweetness over me oh, your sweetness over Van de week van een uh, luisteraar van uh, Zandvoort op zaterdag. Een, uh, een top 20 uit 1969 toegestuurd, uh, Albert-Jan. Okay. Met de vraag of we zo nu en dan een plaatje uit 1969 uh, konden draaien. Dat is speciaal, nou, ja. bij deze Gerard. Gedraaid met heel veel plezier. die Archies en Sugar Sugar. Volgens mij was dat de nummer 1 uit uh, 1969. Zou maar zo kunnen. Dat hebben we Dizzy al gehad. En morgen gaan we er ook nog een paar draaien hoor. Zandvoort op zondag. Maar nu is het half vijf geweest. Ja. Tijd voor uh, Dumpy. Dumpy kwam het uh, dieren te huis binnen omdat de eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. Dumpy is een superlieve en aanhankelijke kat van twaalf jaar jong. Hij wil niets liever dan de hele dag geaaid worden en bijen liggen. Hij is gewend om in een huis zonder andere huisdieren en kinderen te wonen. Dumpy is op zoek naar een huis met een tuin. Af en toe is hij nog speels. Dumpy heeft last van wat gruis in de galgangen. Uh, waar hij medicatie voor krijgt. Dit moet hij zijn verdere leven krijgen... en hij krijgt lichtverteerbaar voer van Hills. Hij heeft een rustig huisje en voldoende tijd en liefde voor deze man. Uh, wie heeft dat? Neem dan contact op met het dierentehuis. Want Dumpy verblijft momenteel in het dierentehuis... Kermland, Keesomstraat, 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskernemeland.nl. Want ook Dumpy verdient een thuis. Zo is het Albert-Jan. En Dumpy staat heel binnenkort op ons tv-kanaal. Kanaal 40 digitaal via Sigo. Daar vind je het dier van de week terug. Morgen ook weer gewoon hoor. Half vijf bij Zandvoort op zondag. We komen vast een klein beetje in de stemming voor SOS Life. Doe met deze van George Benson. Give me the nights. Deze singer van uh, George Benson en uh, Give Me The Nights... komt uit een periode, ja, die hebben ook ooit uh, nog geschat dat er uh, nog geen avondklok was. Give Me The Nights. Toen uh, kon je nog uh, lekker uh, eruit gaan en uh, lekker genieten van uh, de goede muziek... in uh, de cafés en de discotheken. Give Me The Nights. Over Give Me The Night gesproken, dat brengt me eigenlijk ook bij Hobbek The Nights. Ja, het bruggetje is zo gemaakt, uh, Albert-Jan. Ja, maar er waren... Kijk, luisteraars, we zijn nu aangekomen bij Zos Live. Daar hebben we het over, ja. Zaterdag Live. Maar uh, ik, waar, die, waar ik dus moest kiezen... Uh, ik heb mijn lijstje even meegenomen. Uh, Knopfler en uh, Clapton met The Walk of Life. Chris Ria on the beach live. Crusaders, Street Live van een live concert in Montreux. Ja, die heb ik ook gezien. Die stond uh, bij mij York, ook op het lijstje. Europe, The Final Countdown. Uh, Alan Parsons, Serious Eye in the Sky. Pink Floyd. ...Shine On Your Crazy Diamonds... ...en Bob Marley met Lively Up. Maar al die hou ik nog even op mijn lijstje staan... ...want gisteren tijdens de borrel... ...kwam mijn vrouw over een boeddha te spreken. Ken jij dat? Boeddha en Zandtus? Ja, is in de discotheek geweest. Waar zat hij dan? In de Haldslaat. In de hal. Ja. En was dat wat? Ja, heel Ja. Oké, nou. Maar ik heb begrepen dat daar dus vele internationale artiesten kwamen... ...zoals Den Hartman heb ik begrepen... En uh, nou, nog andere zangeressen, uh, de Three Degrees en dat soort werk. Ja, klopt, klopt, klopt. Maar zoals. Ook... Uh, Jones en uh, dat soort. In uh... ja, <laughs> ieder de tijd uit de, de, de disco. Dus ik zou zeggen, disco-liefhebbers, zet het maar wat harder. Want ook de volgende band was er. En dan hebben we het natuurlijk over de trams. Volume omhoog en het is de medley: Hold Back the Night, Zing with the Strings of My Heart en Disco Inferno. Een opname uit, uit 2016. met uh, de trams en uh, de hit met die, uh, de disco Inferno. En de andere grote hits, uh, uiteraard. Mooie keuze van uh, collega albert Dan Dat allemaal tijdens deze SOS-live. Het is er weer tijd voor, ik zeg, beestjes. We hebben het over de mug. En voor een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Hè? De mug. Als ik s'avonds uitgekleed op mijn legers toetreed... Zie ik over het plafond de ruggen Van een leger vieze muggen Ik haal een trapleer uit de schuur Ik neem een doek en heel secuur Weet ik ze één voor één te raken Zodat hun ribbenkasten kraken En de lijken op de grond Zich verdringen in het rond Zo, het vee is dood Nu kan ik slapen Onbevreesd lig ik te gapen. Op de grond slechts ligt er één... nog te wuiven met zijn been. Ik trap hem fijn, kruip er weer onder. Ja, dat gezoem heb ik zonder twijfel in mijn droom gehoord. Maar die oervervelende mug... die oervervelende mug... komt telkens, telkens weer bij mij terug. Zo kan ik in mijn kamer niet sluiten... Of alles met gif dood te spuiten Of het doemt weer op uit in de nacht En kust mij onzacht Ik heb een dagmasker gedragen Gebaat in azijn, alle dagen Ik heb de hele nacht liggen roken Diep, diep onder de dekens gestoken Maar toch, toch als ik smorgens ontwaak Vind ik op mijn mond, mijn neus en mijn kaak de bloedige sporen terug van die oervervelende mug. En nu, ten einde raad, ga ik een prijsvraag uitschrijven. Hoe kan ik dat monster verdrijven? Hoe breng ik hem het vluchts aan zijn eind? En wie het wint, krijgt zijn lijkje present.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 Beetjes beestjes, mijn de dekels in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn hart. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk ze rukken op langs het plafond.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 door de sleutel gaat, dan komen zij erbij. Yes. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes, blauwe, gele, rode, alles zit erbij. baard, het komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb. Ja. Allemaal beestjes, zoveel Zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze me komen heen met duizend beestjes, allemaal beestjes om me heen. Nou, ik ben blij dat de muggenverdelger goed werkt, uh, Albert Dag, uh, muggen. Tot zover ook het uh, gedicht van de dag. Mooi gedicht. Daarachteraan hoor je beestjes De single van uh, Ronnie en de Ronnie's. We gaan uh, alweer bijna op naar het nieuws: weer van vijf uur. Maar we hebben nog uh, wel wat leuke muziek voor je. in sguardo da serpente. Ik mi sono avvicinato,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 wat een idee! Wat een idee! Maliciosa, maar pra un praat te te? wat had je E 5 liters liter is Het leek andata, een mooie uitkering, maar hij heeft me niet gebeld. Hij heeft me niet gebeld. Hij heeft me niet Hij heeft me niet gebeld. Hij heeft me niet gebeld. Hij heeft e niet ho fatto una me Oh yeah! Hij heeft me niet gebeld. Ci sta, che idea, vale idea, è maliziosa massa pratena, pada un super bullo, come te, e poi chi avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, quale idea? Attento lei lunga un gala la sale, farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretende in fondo, scusa in cambio tu che dai? I'm in het laatste half uur van uh, Zandvoort op zaterdag... En, uh, toch wel behoorlijk in, uh, in de oude disco. Je had Pino D'Angelo. Inderdaad, uh, als een van de laatste platen wat betreft uh, dit programma. Maar niet getreurd en niet de radio uitgooien. Nee, gewoon uh, zeker aanhouden... Wat zo dadelijk is Fred er weer. Hij is er weer. goedemiddag Fred. Is er weer. Goedemiddag. weer. Hoe ja. is het met jou? week overleefd? Ja, heerlijk. Ja, ik bedoel, als ik kijk uh, naar buiten dan... Uh... <laughs> ja, het is een uh, graadje dus, of uh, 20, 25 uh, meer 20 dan 20 vorige, week, dus, ja. uh, bah. Week, vorige week. Dus vorige week zonder nog op het schaatsen. <laughs> ja, dat, dat is... <laughs> nu is de het weer is in echt, een korte broek. <laughs> echt niet te geloven, hè? Zo snel kan het gaan. Ja, nou ja, Heerlijk. In ieder geval. Mooi. Nou, jij hebt zo dadelijk weer een uh, leuke uitzending. Entertainment for you. Ja, we hebben Jacqueline Stok uh, hebben we hier uh, op visite. In uh, de studio van uh, ZFM. En uh, ja, zij gaat uh, een en ander toelichten over haar muziek. En we gaan ook nog wat mensen bellen. Uh, Arjan Vaneman over zijn nieuwe single In Mijn Dromen. En Danny de Klerik gaan we bellen. En hij hebben het over Ik Wil Jou. En we gaan Margaretha en Roland verstoppen. Niet de familie van. net <laughs> niet. <laughs> maar die gaan wij eventjes bellen over de nieuwe single. Helemaal niets. En zijn het uh, allemaal uh, artiesten die uh, nieuwe singles uit hebben... of uh, ja, iets speciaals uh, uh, gebracht hebben? Ja, dat zijn allemaal uh, inderdaad uh, ja, nieuwe singles die uitgebracht zijn. Leuk. In, uh, ja, en je, in eerste gast, je, je eerste gast die in de studio is... heeft hij ook een nieuwe single uitgebracht? ja. En alleen toen, alleen, alleen dan moet ik je verschuldigen. Uh, twee zelfs. Twee nieuwe ja, singles? Ja, ja pot. Kijk Dickie, wat ik <laughs> nou. maar, Dickie, is dit? Uh, ja, maar is, het, is, uh, het zijn singles uit uh, vervlogen jaren. Oké. Okay. Dus, uh, Nederlands, ja, Nederland, uh, Nederlandstalig? Nee, niet Nederlandstalig. Engelstalig. Dan, dan moeten Engelstaal. we nog vertalen als ik er een gedicht van wil maken. Ja, maar dat komt goed. Oké. Okay. <laughs> dat beloof ik. Goed, dus luisteraars en kijkers, niet vergeten, blijf kijken. Ja, blijf kijken. Zo is het zometeen na vijf uur. Dan is Fred er weer met heel veel goede muziek. En natuurlijk inderdaad de gasten die hier vandaag live aanwezig zijn. En anderen aan de telefoon. Dankjewel Fred, veel plezier ja, zometeen. Graag gedaan, dankjewel. En uh, morgen zijn wij er weer, uh, Albert Jan. Ja, Toch? We, ben je? jij er ook weer dan? Ja, ik ben, als jij er bent, ben ik er ook. Dan uh, ben ik er ook. Van ja. twee tot vijf. Van twee tot vijf, stand voort op zondag. Een hele fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. En we zeggen, oet